De kok en het duel in de nacht van A. C. Baantjer En voorgelezen door Hugo van Riet of goedemiddag, of avond, of zelfs nacht. Ik weet niet wanneer u naar dit boek gaat luisteren. Ik heb er ook geen idee van waar u dat doet. In bed misschien, of in een luie stoel bij het raam... of in de auto voor wat afleiding op een lange riet. Hoe dan ook, ik ben Appie Baantje... en ik wil u met dat boek van mij evenveel plezier toewensen. Ik vind het een erg leuke gedachte dat mensen mijn boeken niet alleen lezen, maar er nu ook naar kunnen luisteren. Hoe meer mensen een beetje genoegen beleven aan die hersenspinsels van mij, hoe meer vreugde ik er zelf aan beleef. Zoals u zult merken, lees ik het boek niet zelf voor. Ik ben niet zo'n beste voorlezer, en ik laat dat dus liever over aan iemand die het echt goed kan. En ik zal u eens wat zeggen. Ik heb zelf een stukje naar dit boek geluisterd en... Eerlijk waar, ik geloof nu dat ik luisteren leuker vind dan zelf lezen. Ik hoop dat het u ook zo vergaat. In ieder geval, nogmaals, heel veel plezier ermee. Daar gaan we. Hoofdstuk 1 Rechercheur de kok van het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Warmoestraat, drukte met zijn beide handen zijn bureaustoel op vijf kleine zwenkwieltjes iets naar achteren, en plukte uit de zijzak van zijn grijs, bijna versleten, herstweet Colbert een langwerpig kanariegeel boekje. De oude grijze speurde wist in de onderste lade van zijn bureau nog een stapeltje aangifte, die al maanden om afwikkeling schreeuwde, maar de gedachte daaraan kwelde hem niet in het minst. Behagelijk leunde hij achterover en strekte zijn beide armen recht voor zich uit. Fledder, zijn jonge assistent, keek lachend naar hem op. Je moet aan een bril? De kok keek hem verstoord aan. Een bril? vroeg hij niet begrijpen. Ja. Waarom? Je armen worden tekort. De grijze speurde bronde. Je kan het nog best zien, reageerde hij knorrig. Bovendien heb ik bij lichamelijke tekortkomingen jouw advies niet nodig. Fledder maakte een verontschuldigend gebaar. De meeste mensen van jouw leeftijd, sprak hij verongelijkt, zijn al langer een bril. De kok liet het onderwerp rusten. Hij hield het kleine gele boekje schuin omhoog. Justitiële Verkenningen, een uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie in Den Haag, verschijnt negen keer per jaar. Ik ben daarop geabonneerd. Daarnaast lees ik het tijdschrift voor de politie en nog tal van andere bladen. Het zou voor jou ook zinvol zijn als je eens wat vakliteratuur aanschafte, fleddert uit zijn lippen. Dat heb ik niet nodig, sprak hij hoofdschuddend. De kok keek hem verward aan. Waarom niet? Vladder strekte zijn rechterhand naar hem uit. Ga jij al met pensioen? De grijze speurde schudde zijn hoofd. Voorlopig niet. Er dansten kleine pretlichtjes in de ogen van de jonge regisseur. Wel, dan heb ik jou toch? De kok, vleesgeworden vakliteratuur. Ieder moment van de dag te raadplegen. De oude regisseur reageerde niet. Hij hield het boekje weer op armlengte voor zich. Deze uitgave gaat over duistere motieven voor moord. Fledder gniffelde. En die duistere motieven ken jij niet? In zijn stem trilde ongeloof. De kok knikte traag. Zeker, antwoordde hij bedachtzaam. Ik ben door de jaren heen in mijn talloze onderzoeken naar moord grijs geworden. Maar er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen. Zo wist ik beslist niet dat er zoveel gevallen van partnerdoding zijn. Partnerdoding? De kok knikte. Dat is uit een recent gehouden misdaadanalyse gebleken. Fledder trok een denkrimpel in zijn voorhoofd. Wat bedoelt men precies met partnerdoding? De kok legde het boekje voor zich neer. Het doden, uh, vermoorden van mensen met wie men een innige band onderhoudt, een liefdesrelatie, een huwelijkspartner. Fledder spreidde zijn beide armen. Dat zijn toch de mensen die men het liefst in leven houdt? De kok knikte traag. Gewoonlijk wel, maar gelukkig. Toch ontstaan er soms spanningen, irritaties, een heimelijk verlangen naar een andere partner. Hij keek op. Weet je wat daarover in de Bijbel staat? Nee. Ik zeg u, een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echt breuk met haar gepleegd. Fledder lachte hartelijk. Laten we als regisseurs blij zijn reageerde hij vrolijk, dat die tekst niet letterlijk in ons wetboek van strafrecht is opgenomen. Ons leed was niet te overzien. De kok lachte niet. Het gezicht van de oude regisseur verstarde. Voor heel veel mensen, sprak hij ernstig, is het bijbelwoord van indringender betekenis dan ons wetboek van strafrecht. De grijze speurde boosig naar voren, nam het gele boekje weer ter hand en las op declameertoon. Hij dacht... Ik sla haar dood en steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Vlatte keek verrast op. Staat dat in justitiële verkenningen? Ja. Is dat uh, vakliteratuur? De kok klapte het boekje dicht en legde het neer. Het is een stroof uit het gedicht Het huwelijk van Willem Elschot en toont de kloof tussen moord als gedachte en moord als daad. Vledder trok een grijns. Ik begrijp het, sprak hij hoofdknikkend. Op de rand van die onzichtbare kloof staan wij met onze strenge wetten en vormen door de uitoefening van ons beroep praktische bezwaren tegen moord. De kok dikte met zijn wijsvinger op het boekje. Zie je, sprak hij voldaan, justitiële verkenningen, toch vakliteratuur. Zonder ons, zonder ons strafrechtstelsel, zouden bij moord die praktische bezwaren wegvallen en werd de kloof tussen gedachte en daad veel sneller overbrugd. Fledder trok zijn wenkbrauwen samen. Geloof jij echt? vroeg hij op milde toon van ongeloof, dat wij door ons beroep een beletsel vormen voor mensen die het plan hebben opgevat om een moord te plegen. De kok liet even zijn hoofd zakken. Eerst na een paar seconden keek de oude regisseur op. Om zijn mond speelde een zoete grijns. Ik euh, sprak hij zacht aarzelend. Ik geloof erin. Anders nam ik vandaag nog mijn ontslag. Vladder maakte een grimas. Optimist. Adjudant Joop Kamphuis kwam met een arm vol bescheiden en dossiers de grote recherchekamer binnen. Bij het bureau van de kok bleef hij even staan en wierp de oude rechercheur met een nonchalant gebaar een enveloppe met een paarse rand toe. Voor jou! Zat vanmorgen tussen de post! Hij liep gelijk door. De kok nam de enveloppen op en rook eraan. Sinds hij had ontdekt dat parfumgeuren belangrijke aanwijzingen konden vormen, was het een gewoonte geworden. Daarna hield hij de enveloppen iets van zich af. De postzegel, zo zag hij, was op de dag van gisteren afgestempeld in Amsterdam. Fledders strekte zijn rug. Wat is het? vroeg hij nieuwsgierig. De kok nam een kaart uit de ingeslagen en ongesloten envelop. Een overlijdensbericht. Van wie? De kok las hardop. Requiem aeternam dona eis dominee. Wat is dat? De kok gebaarde voor zich uit. Het is een bekende Latijnse kreet, begin van de introites in de Rooms-Katholieke mis voor overledenen. Heer, geef hun de eeuwige rust. Fledder zwaaide. Wie? Vroeg hij ongeduldig. De kok keek naar hem op. Wat bedoel je? Voor wie is die eeuwige rust? De kok richtte zijn blik weer op de kaart. In de leeftijd van 59 jaar, las hij gedragen verder, heeft het de Heer behaagd van ons weg te nemen, Frederik, Frederik van Fluitenberg. Fledder trok zijn wenkbrauw op. Kennen wij die? De kok knikte traag. Frederik van Fluitenberg, alias Frederik Fluweel een geraffineerde oplichter en een uiterst kundig inbreker. Bij zijn leven al een legende. Een man met zulke gevoelige vingertoppen dat geen kluis tegen hem bestand was. Vledder boog zich iets naar voren. Frederik van Fluitenberg, alias Frederik Fluweel? Uh, dat zegt me toch wel iets. Ik dacht dat ik die naam laatst nog heb zien staan in ons opsporingsregister. Als ik mij goed herinner, heeft hij nog vijf jaar gevangenisstraf te goed. De kok knikte. Dat kan best, antwoordde hij kalm. Wie ziet hij dan nu bij onze lieve heer uit? Fledder snoof. Bij onze lieve heer? Ik dacht dat misdadigers altijd naar de hel gingen. De kok staarde naar de kaart in zijn hand. Met die gedachte sprak hij achterloos. Zou ik maar erg voorzichtig zijn? Fledder negeerde de opmerking. Was Frederik Fluweel niet de man die in de stad Luxemburg de kluis van de Banque Nationale de lyon leegroofde en vervolgens met zijn buik naar Nederland vluchtte? De kok haalde zijn schouders op. Of zijn buit werkelijk naar Nederland is gekomen, weten we niet. Wel meldde Frederik van Fluitenberg zich een paar dagen na zijn daad doodleuk bij de gemeentepolitie in Utrecht. Fledder reageerde verward. Zomaar? Ja, zomaar. En? Een paar maanden later werd hij in ons land tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Fledder keek de kok schuins aan. In Nederland? vroeg hij ongelovig. Ik bedoel, het was toch een Franse bank en het feit werd toch in Luxemburg gepleegd? De kok knikte. Volgens het nationaliteitsbeginsel levert een land zijn eigen onderdanen niet uit. Ook Frederik van Fluitenberg alias Frederik Fluweel niet. Hij had een Nederlandse nationaliteit. Aan de hand van zijn eigen spontane bekentenis en de aansluitende processen verbaal van de recherche in Luxemburg, waarin opgenomen een aangifte namens de Banque Nationale de Lyonda, kon een Nederlandse rechter hem zonder meer veroordelen. Fledder trok een denkrempel in zijn voorhoofd. Heb jij wel eens iets met hem uh, te maken gehad? Je bedoelt ambtelijk? Fledder grinnikte. Hoe anders? De kok plukte nadenkend aan het puntje van zijn neus. Eén keer, lang geleden, ter zake oplichting. Frederik van Fluitenberg had een fluwele tong. Hij kletste met dat fluweel de spaartegoeden van argeloze, op winstbeluste burgers heel handig naar zijn eigen, toen al goed gevulde bankrekening. Vandaar zijn bijnaam. Precies, Frederik Fluweel. Heeft hij destijds aan jou bekend? De kok schudde zijn hoofd. De zaak is ook nooit gerechtelijk vervolgd. Ik was toen een beginnend rechercheur, jong en onervaren. Vledder knikte begrijpend. Te jong en onervaren voor een oplichter van het kaliber van Frederik van Fluitenberg. De kok knikte berustend. Ik kreeg bovendien heel weinig medewerking van de gegoede burgers die hij had bedrogen. Ze schaamden zich voor hun eigen hebzucht, goedgelovigheid en domheid. Het was uiterst moeilijk om belastende verklaringen van hen los te peuteren. Hoe bezie je zijn spontane bekentenis? In zaken die bankroven in Luxemburg? Ja. De kok trok zijn schouders op. Een spel, een, een doorgestoken kaart. Frederik van Fluitenberg meldde zich na zijn Luxemburgse avontuur bij de gemeentepolitie in Utrecht, met het doel om hier in Nederland te worden veroordeeld. Dat is duidelijk. De strafmaat, de duur van de opgelegde gevangenisstraf, interesseerde hem blijkbaar bitter weinig. Ik heb destijds het rechtbankverslag opgevraagd, omdat het geval mij interesseerde. In een vriendelijk slotwoord, zei Frederik van Fluitenberg tegen zijn rechters, Zeven jaar, de heren worden bedankt, Fledder lachte. Hij zat er ook maar twee jaar vanuit, de kok knikte. Nog niet eens helemaal. Om precies te zijn, één jaar, elf maanden en dertien dagen. Vermoedelijk met hulp en medewerking van buiten... Ontvluchtte hij de penitentiaire inrichtingen over Amstel aan de H.J. Wenkenbachweg in Amsterdam, beter bekend als de Bijlmerbaaiers. En sindsdien was hij spoorloos. Fledder staarde pijnzend voor zich uit. Hoeveel had hij in Luxemburg uit die Franse kluis gehaald? Vijf en een half miljoen. Eh, uh, ja, Amerikaanse dollar. Fledder floot tussen zijn tanden. Dat is nogal wat. De kok knikte, en daar is nooit een cent, één dollar cent van boven water gekomen. De oude rechercheur stopte de rouwkaart terug in de enveloppe, stond van zijn stoel op en slenterde naar de kapstok. Fledder kwam hem na. Waar ga je heen? De kok duwde de enveloppe met het bericht van overlijden in de binnenzak van zijn colbert en wurmde zich in zijn oude regenjas. Sint Barbara, wordt hij nou begraven? De kok schoof zijn hoedje over zijn grijze haren en knikte. Om elf uur. Fledder kniffelde. Je wilt nog uh, één keer de hoed voor hem afnemen. De kok lachte niet. Zijn gezicht was een stalen masker. Ik wil zien welke aasgieren er achter zijn baar aanlopen. Hoofdstuk 2. Ze stapten op de houten steiger achter het politiebureau in hun golf. Fledder startte de motor, reed rechts de oude Oudebrugsteeg in en draaide vandaar links de rijbaan van de damrak op. De jonge regisseur trok de kraag van zijn regenjas omhoog en rilde achter het stuur. Het was vrij koud voor begin november en de motor van de auto was nog niet op temperatuur. Dicht boven de daken van de oude stad heen laag een grauw van sneeuwbezwangerd wolkendek en een schrale ijzige wind blies striemend uit het Noordoosten. Na een oponthoud van enkele minuten bij de stoplichten van de Dam, manoeuvreerde Vledder de Golf achter het Koninklijk Paleis om, door het drukke stadsverkeer naar de Raadhuisstraat, en reed verder via de Westermarkt en de Rozengracht naar de De Klerkstraat. In de Jan-Evertse straat speet het de jonge regisseur dat hij voor deze route buitenom had gekozen. Door dubbel parkeren en de stomme onwil van een paar lossende chauffeurs, stond het verkeer in die straat geruime tijd muurvast. De kok bekommerde zich niet om het gevoeten van zijn jonge collega achter het stuur. Hij trok de veiligheidsriem om zijn borst iets losser en liet zich behagelijk onderuit zakken. Het overlijdensbericht had de oude regisseur verrast. Die verrassing kwam niet voort uit de mededeling dat Frederik van Fluitenberg, alias Frederik Fuweel, nog vrij jong het aardse tranendal had verlaten, maar het simpele feit, dat iemand het noodzakelijk had geacht, om juist hem van dat gaan op de hoogte te brengen. Het was al meer dan twintig jaar geleden, dat hij die mislukte fraudezaak tegen de sluwe Frederik Fluweel had behandeld. De namen van de benadeelden kon hij zich niet eens meer herinneren. Wel stond hem klaar voor de geest, dat het een van de weinige nederlagen was, die hij in zijn lange loopbaan als regisseur had geleden. De grillige accolades rond de mond van de grijze speurder bewogen speels. Vermoedelijk was dat, zo overwoog hij met enige zelfspot, de reden dat hij de carrière van Frederik van Fluitenberg sindsdien zoveel als doenlijk had gevolgd. In zijn herinnering leefde de oplichter en meesterinbreker voort als een waakzame, maar toch vriendelijke en goedlachse man, voorkomend, charmant, steeds camouflerend, gehuld in saaie, donkere kostuums met de snit van betrouwbare degelijkheid. Na die enkele fraudezaak had hij Frederik van Fluitenberg nooit meer op zijn ambtelijk pad ontmoet. Het lot had hem geen revanche gegund. Hij zuchtte diep. Kende iemand nog die oude fraudezaak? En waarom moest hij weten dat Frederik Fleurwel zijn turbulent en zondig leven had beëindigd? Pijnzend vroeg vroegen zich af of het zin had om dat oude dossier nog eens uit de administratie op te diepen. De kok drukte zich weer omhoog en keek rond. Op zijn gezicht lag verbazing. Hij blikte opzij. Waar zijn we? Fledder gebaarde voor zich uit. Op de rondweg. De oude rechercheur wees naar een verkeersbord boven de weg. Richting Zaandam, riep hij ontsteld. We moeten niet naar Zaandam. We moeten naar Sint-Barbara en dat ligt aan de Sparendammerdijk. Fledder knikte gelaten. We gaan direct bij de afslaghavens west van de rondweg af en komen dan op de Transformatorweg, legde hij geduldig uit. Vandaar kunnen we de Sparendammerdijk bereiken. Een andere mogelijkheid is er niet. De kok drukte zich plotseling recht overeind. Met een van emotie bevende hand wees hij schuin naar rechts. Het oude kerkje van Sloterdijk, zijn stem trilde van tederheid. Dat is het enige dat men van het oude dorp heeft laten staan. Vroeger stak zijn toren als een vinger gods boven het landschap uit. Nu verzinkt hij in een zee van machtige kantoorgebouwen, flettergrinnikte. »Symbolen van Mercurius, de god van handel en winst,« de kok bromde. »De oude Grieken noemden hem Hermes, de eeuwige bedrieger, god van de gauwdieven, oplichters en de gewetenloze sluwheid. Vladden lachte vrijuit. »Was dat dezelfde god?« De oude regisseur knikte. »Absoluut.« De oude, smalle Sparendammerdijk lachte er later bij. Er liep een bejaarde man met een hond, en een jonge, te dikke vrouw chokte op een sukkeldrafje moeizaam voort, stampend, puffend in een slobberend joggingpak. Bij een nauwe oprit bracht Fledder hun golf knarsend tot stilstand. Rechts op ooghoogte gemetseld in een muur stond, begraafplaats Sint Barbara, en links op een wit bord met zwarte letters, verboden voor honden. De kok schudde afkeurend zijn hoofd. Waarom zou mijn honden niet aan de voeten van hun baas of bazin begraven? Fledder grinnikte. Honden hebben hun eigen begraafplaats. Hij blikte grijnzend op zij. En als het aan jou lag, ook nog een eigen hemeltje. De kok liet de spot aan hem voorbijgaan. Hij wees naar een grote witte P op een blauw vlak, die duidelijk aangaf dat op het terrein van de begraafplaats kon worden geparkeerd. Fledder reed langzaam langs het open ijzeren hek naar binnen. En zette de golf behoedzaam onder de overhangende takken van een oude cederboom. Toen het dieselend geluid van de motor was verstomd, stapten de beide regisseurs uit de wagen. Het was vreemd stil om hen heen. De parkeerplaats was geheel verlaten. Ergens hoog in de oude cederboom tjilpte een vogel, en op een paar honderd meter afstand denderde een trein voorbij. De kok slenterde met Vladder aan zijn zijde in de richting van een klein, vriendelijk, half in het groen verscholen kerkje. Het was van een bijna on architectuur, grof vakwerk opgevuld met rode baksteen. Slechts aan doden gewijd lag het er triest en verlaten bij. De oude regisseur schoof de mouw van zijn regenjas iets terug en keek op zijn horloge. Het was bijna elf uur. De brede deuren van de aula, donkergroen met zwaar ijzerbeslag, waren gesloten. En er was niets dat erop wees, dat in het kerkje binnen enkele minuten een uitvaarddienst zou worden gehouden. Fledder keek hem van terzijde aan. Het is toch vandaag? En zijn stem trilde twijfel. De kok knikte nadrukkelijk. Om zich van de juiste datum te vergewissen, gleed zijn hand naar de binnenzak van zijn colbert. Nog voor hij de enveloppen met het overlijdensbericht had gepakt, werd de aandacht van de regisseurs getrokken door een kleine bestelwagen die langzaam de poort binnenreed. Midden op de parkeerplaats bleef de bestelauto staan. Uit de cabine sprong soepelverend door zijn knieën een lange, slanke jonge man. De kok schatte hem op voor in de dertig. Hij was gekleed in een nauwsluitend zwart kostuum. Boven de kraag van zijn colbert bolde een wit zijden sjaal. Wat de oude regisseur frappeerde, was de zwarte hoed die de jonge man droeg: een hoed met een brede rand en rondom een glimmend lint. Het deed hem denken aan de dracht van de Amerikaanse gangsters uit de woelige jaren van de drooglegging. De jonge man liep in looppas naar de achterzijde van de auto en trok een brede metalen laadklep naar beneden. Uit het inwindige van de bestelauto gleed in een rolstoel naar die laadklep een meisje met lang, golvend, kastanjebruin haar. Als een lift gleed de klep naar beneden. Het meisje reed de parkeerplaats op. De jonge man liet de laadklep weer omhoog gaan, sloot de wagen en duwde het meisje in haar rolstoel voor zich uit in de richting van de aula. Voor de beide rechercheurs bleef het tweetal staan. De jonge man schoof zijn hoed met zijn wijsvinger iets omhoog en glimlachte. Hij had een innemend gezicht met een bewegelijke mond en een gleufje in het midden van zijn brede kin. Komt u ook voor de uitvaart van de heer van Fluitenberg? vroeg hij vriendelijk. De kok knikte. Om elf uur. De jonge man maakte een verontschuldigend gebaartje. We zijn laat. Hij wees in de richting van het meisje. Patricia had vanmorgen weer een van haar aanvallen. Dan duurt het altijd even voordat ze weer verder kan. Ik zei, blijf maar thuis. Maar zij stond erop om de begrafenis van oom Frederik bij te wonen. De kok schonk hem een beminnelijke glimlach. Oom Frederik? De jongeman knikte. De heer van Fluitenberg is, waas. Uh, was de oudste broer van mijn moeder. Hij schudde triest zijn hoofd. De van Fluitenbergs worden niet oud... Onze moeder is ook vrij jong gestorven. Hij zweeg en wees naar de gesloten oula deuren. Is er al iemand? De kok schudde zijn hoofd. Ik heb nog niemand gezien. De jonge man keek wat onrustig om zich heen over de verlaten parkeerplaats. Daarna blikte hij op zijn horloge. Het is al tien minuten over elf. De rouwstoet had er al lang moeten zijn. De kok maakte een schouderbeweging. Misschien uh, opgehouden in het verkeer? Het meisje keek van haar rolstoel omhoog. Ze had grote, donkerbruine ogen. Ze glansde in een smal, ovaal gezichtje, bleek als doorschijnend albast. Bent u ook familie van oom Frederik? De grijze speurder schudde zijn hoofd. Mijn naam is de kok, de kok met C-O-C-K. Hij duimde opzij. En dat is mijn collega Vledder. Wij zijn rechercheurs van politie, verbonden aan het bureau Warmoestraat. Er gleed een glimlach over haar lief bleek gezichtje. Wij uh, hebben ons nog niet aan u voorgesteld. Ze wees schuin achter zich omhoog. Dat is mijn broer, mijn broer Richard, Richard Roosendaal, en ik ben Patricia. Ze glimlachte opnieuw. Komt u eindelijk om Frederik arresteren? De kok trok zijn gezicht strak. Dat kan niet. Op aarde is dood een absolute strafuitsluitingsgrond. Patricia Roosendaal negeerde de opmerking. Mijn broer Richard en ik vragen ons af waarom Frederik zich al die jaren heeft schuilgehouden. Sinds hij uit de gevangenis is ontvlucht, hebben we nooit meer iets van hem gezien of gehoord. Ze trok van onder een bolle plaid op haar knieën een envelop met een paarse rand. Tot wij vanochtend het bericht van zijn overlijden kregen. De kok keek haar verbaasd aan. U wist niet dat hij was gestorven. Ik bedoel, voor u dat bericht kreeg? Patricia Roosendaal schudde haar hoofd. Dit overlijdensbericht was voor ons een totale verrassing. Ze schoof de envelop met de paarse rand weer onder haar pleet. Eerlijk gezegd, de dood van oom Frederik is voor ons een uitkomst. We kunnen het geld van de erfenis best gebruiken. Richard heeft wel een goede baan, maar... Haar broer onderbrak haar. Op zijn beide wangen werden rode koortsvlekjes zichtbaar. Wild zwaaide hij in de richting van de toegangspoort. Ze hadden er toch al lang moeten zijn? In zijn stem trilde onbehagen. Ze zijn nu al bijna een half uur te laat. Hij wendde zich vol onbegrip tot de kok. Hebben begrafenissen altijd vertraging? De kok schudde zijn hoofd. Gewoonlijk niet. Begraven is het best geoliede bedrijf dat ik ken, een bedrijf ook zonder malaise. Het macabere grapje ging aan Richard Roosendaal voorbij. Begraven hebben toch altijd voorrang in het verkeer? De kok knikte. Een kwestie van pietijd, fatsoen, maar dat zijn, vrees ik, verouderde begrippen. Richard Roosendaal blikte onrustig om zich heen. Kan ik hier ergens informeren? De kok wees naar een huisje aan de andere zijde van het parkeerterrein. Als ik het goed heb gelezen, dan is daar het kantoor van de begraafplaats. Richard Roosendaal beende van hen weg. Patricia schudde haar hoofd. Richard is altijd zo ongeduldig, sprak ze vergoeilijkend. Hij zelf is uiterst punctueel, daarom kan hij van anderen niet verdragen dat zij zich niet aan gemaakte afspraken houden. De kok glimlachte. Volgens mij was uh, uw oom Frederik een vermogend man, veranderde hij van onderwerp. Jullie rekenen op een erfenis? Patricia Roosendaal knikte. Oom Frederik was bijzonder op ons gesteld, vooral op Richard. Hij heeft altijd gezegd dat hij ons in zijn testament zou gedenken. Hij noemde Richard zijn lievelingsneef. Zijn er nog andere neven, nichten? Patricia Roosendaal knikte opnieuw. Walter en Wouter, zoons van oom Johannes. Haar gezicht versomberde. Maar met hen hebben wij al die jaren geen contact meer. Was om Frederik zelf niet getrouwd? Patricia Roosendaal schudde haar hoofd. Niet officieel. Hij heeft jaren met een vrouw samengeleefd, tante Lisbeth, een knappe Belgische uit Antwerpen. Maar sinds haar dood is hij nooit meer een vaste verbindenis met een vrouw aangegaan. En met een man? Patricia Roosendaal glimlachte. Oom Frederik was geen homoseksueel. Niet dat ik weet. Ze keek uit haar rolstoel omhoog. Mag ik openhartig tegen u zijn? Zeker. Patricia Roosendaal aarzelde even. Ik, uh, ik begrijp uw aanwezigheid niet. Ik bedoel, waarom hebt u belangstelling voor de begrafenis van oom Frederik? De kok tastte naar de binnenzak van zijn Colbert. Ik kreeg ook een bericht van overlijden, vanmorgen, met de post. Richard Roosendaal kwam vanaf de parkeerplaats met een draf op hen toe. Eén uiteinde van zijn zijden sjaal wapperde achter op zijn rug. Hijgend bleef hij voor hen staan. Zijn gezicht zag bleek en zijn handen trilden. Er is, er is, stamelde hij hees. Er is geen begrafenis, helemaal niet. Vandaag, vandaag wordt er op Sint-Barbara niet begraven. Hoofdstuk 3 Vletter keek grennikend opzij. Wat wilde jij vanmorgen ook weer zien op Sint-Barbara? Aasgieren achter de baar van Frederik van Fluitenberg? De kok knikte traag. Dat leek mij het aanzien waard. Bedroefde aasgieren, belust op de verdwenen buit van een succesvol crimineel. Vletter zwaaide om zich heen. Het schouwspel gaat niet door, riep hij spottend. Geen bedroefde aasgieren, geen baar en geen begrafenis. Iets gebogen zijn beide handen diep in de zakken van zijn regenjas gestoken, keek de kok naar de bestelauto die langzaam, zacht hobbelend van het parkeerterrein afreed. Wel, verzuchtte hij, Twee diep teleurgestelde mensen. Vladder trok zijn schouders hoog aan zijn nek en rilde. De ijzig koude wind maakte het verblijf op de begraafplaats bijzonder onaangenaam. Ze hadden stellig op een erfdeel gerekend. De kok knikte. Ik heb het idee, sprak hij somber, dat die twee al jaren op de dood van hun oom Frederik hebben zitten wachten, zich vermoedelijk al diep in de schulden hebben gestoken. Zo'n aangepaste bestelauto is een kostbare aangelegenheid. Vledder staarde pijnzend voor zich uit. Hoe oud schat jij die uh, Patricia? De kok tuitte zijn lippen. Rond uh, de 25. De jonge regisseur klakte met zijn tong. Verschrikkelijk, als je al zo jong aan een rolstoel bent gekluisterd. De kok bromde. Invaliditeit is altijd verschrikkelijk. Voor een ieder, jong, oud, dat heeft niets met leeftijd te maken. Fledder negeerde de opmerking. Wat heeft ze? De kok trok zijn schouders iets op. Dat weet ik niet. Patricia heeft over haar eigen invaliditeit met geen woord gerept. En ik heb het haar niet durven vragen. Maar ik ben bang voor MS. Wat is dat? De kok zuchtte. Multiple sclerose, een ernstige ziekte waarop de medische wereld nog steeds geen afdoend antwoord heeft gevonden. Er treden daar zulke ernstige verlammingen bij op, dat je niet meer kunt lopen. De kok nam zijn handen uit de zakken van zijn regenjas en gebaarde voor zich uit. Ik heb het in mijn eigen familie van nabij meegemaakt. Soms zijn er verlammingen, soms niet. Het is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. De aard van de verschijnselen kunnen zeer verschillend zijn. Het opvallende is, dat de ziekte zich in de meeste gevallen openbaart bij jonge mensen van zo tussen de twintig en dertig jaar. In de leeftijd van Patricia! De kok staarde naar denkend voor zich uit. Ik vond haar lief en aandoenlijk, sprak hij zacht, bijna teder. Zo fragiel met die donkere, grote ogen in dat wasblekke gezichtje. In mijn hart kroop medelijden, maar dat wilde ik haar niet tonen. Sommigen voelen zich daardoor gekwetst. Op het gezicht van Fledder kwam een zwartelijke trek. Laten we voor haar hopen dat haar aandoening niet van ernstige aard is. Dat er voor haar hoop blijft op genezing. De jonge regisseur maakte een emotionele arm zwaai. Het blijft natuurlijk een macabere grap om die twee mensen met een bericht van overlijden naar Sint-Barbara te lokken. De kok blikte verschrikt op zij. Jij denkt dan aan een grap? Fladder knikte heftig. En daar zijn wij ook de dupe van! Hij keek huiverend om zich heen. Zeg, wil jij je nog langer op die kille begraafplaats blijven? Ik heb toch al een hekel aan dit soort orde. De kok schudde zijn hoofd. Ik niet. Fladder grinnikte. Ik kan mij een aangename plek voorstellen om mij te verpozen. Wat denk je van het uh, intieme etablissement van Smalle Louietje? De kok vreef over zijn brede kin. Een grap, sprak hij pijnzend, een macabere grap. Van wie? Flette grijnste. Van iemand die weet dat broer en zus Roosendaal op een erfenis loeren. Als het alleen om hen te doen was, dan had men mij geen overlijdensbericht gestuurd. De grijze speurde wezen in de richting van de golf. Informeer eens via de mobilofoon bij het hoofdbureau of de signalering van Frederik van Fluitenberg nog steeds van kracht is. Dan kijk ik hier nog even rond. Vledder fronste zijn wenkbrauwen. Rondkijken? riep hij verrast. Wat is hier te zien? Graven en grafstenen? Ga mee naar de wagen, dan rijden we meteen terug naar de kit. De kok schudde zijn hoofd. Ik wil nog even rondkijken. Vledder haalde wrevelig zijn schouders op. Wat hebben we hier nou nog langer te zoeken? riep hij vertwijfeld. Je hebt het toch gehoord? Geen begrafenis vandaag. De kok stak zijn rechter wijsvinger omhoog. Er zijn in en om Amsterdam tal van begraafplaatsen. Karsenhof, Rustoort, Vredenhof, Zorgvliet, de Nieuwe Ooster. En? De kok trok zijn gezicht in een ernstige plooi. Ik geloof, formuleerde hij voorzichtig, dat in het bericht van overlijden de begraafplaats Sint-Barbara met zorg is gekozen. snoof. Onzin, reageerde hij smalend. Het is een grap. En het is niet de eerste keer dat er een grap met een overlijdensbericht wordt uitgehaald. Sommige mensen hebben nu eenmaal een slechte smaak. De kok stak zijn kin naar voren. Het spijt me, sprak hij koppig. Ik geloof niet in een grap maakte geagiteerd een wild wegwerpgebaar naar de grijze speurder. Daarna draaide de jonge regisseur zich om en draafde van hem weg in de richting van de golf. De kok keek zijn jonge collega even na en kuierde toen verder op zijn gemak de begraafplaats op. Sint Barbara was, naar zijn gevoelen, een liefelijk beschutte plek voor de doden om te rusten. De hoge, evig groene heggen van Genevebes gaven haar een besloten karakter. Intiem, alsof men elk moment de gestorvenen tijdens hun dagelijkse wandeling kon ontmoeten en begroeten. Het was niet de eerste keer dat hij ambtelijk over het oude Sint-Barbara zwierf. Hij overdacht even koortsachtig in welke moordzaak dat was geweest, maar de rommelige zondenkamer van zijn herinnering was te stoffig voor een antwoord. De oude regisseur liet zijn blik over de grafstenen dwalen, en vroeg zich af of hij hier op Sint-Barbara begraven zou willen worden. Het idee trok hem aan. Het geluid van de voortrazende treinen verderop klonk als een lokroep. De kok wreef met zijn vlakke hand over zijn gezicht en grinnikte om zijn eigen gedachtenspel. Wie was hij? Een hobbytreinenfanaat tot in de dood? Plotseling bleef hij staan. Een monumentale grafsteen in glanzend donkerrood graniet hield zijn blik gevangen. In zoete afwachting der herreizenis, las hij hardop. R.I.P. Requiescat in paadje. Rust in vrede. Frederik Johannes van Fluitenberg. Geboren 16 september 32. Overleden. In een totale verbijstering bleef hij naar de tekst staren, las hem opnieuw en opnieuw. Achter hem klonken snelle voetstappen in het grind. De grijze speurden draaide zich om en keek in het gezicht van Vledder. En? De jonge regisseur hijgde. Volgens het hoofdbureau luidt zijn volledige naam Frederik Johannes van Fluitenberg. Zijn opsporing is nog van kracht. De signalering is niet vervallen. Hij wordt nog steeds gezocht. De kok deed een stap opzij en deed schuin achter zich naar de grafsteen in glanzend donkerrood graniet. Vledder keek, las en zijn mond zakte open. ''Frederik Johannes van Fluitenberg,'' sprak hij ontzet, ''stierf al drie jaar geleden!'' Ze reden van Sint-Barbara weg. De kok had de vreemde ontdekking al verwerkt. Hij bukte zich iets en keek door de vooruit omhoog. Volgens mij zit er sneeuw in de lucht, sprak hij benepen. Het ziet zo grauw. Vledder roffelde met zijn vuist op het stuur. Het klopt niet, riep hij kwaad. Er klopt geen barst van. De kok glimlachte fijntjes. Als je het mij eens uitlegde... Vledder keek hem niet begrijpend aan. Uitleggen? vroeg hij verbaasd. Wat moet ik uitleggen? De kok blikte rustig opzij. Wat er niet klopt. Vledder gebaarde heftig. Het verzoek tot opsporing van die van Fluitenberg is nog steeds van kracht. De jonge regisseur schudde zijn hoofd. Dat kan toch niet? Als die man drie jaar geleden is overleden, dan moet zijn signalering toch al lang zijn vervallen. De kok knikte traag. Inderdaad, sprak hij kalm. Dat had moeten gebeuren. Vladdersnoof. snoof. Het is niet gebeurd. Riep hij verbeten. Blijkbaar niet. Vladder liet even het stuur van de golf los en stak zijn beide handen vertwijfeld omhoog. Als ook nog alle dode criminelen in ons opsporingsregister staan, dan mogen ze over een paar jaar wel een lorry aanschaffen om... om, om... De jonge regisseur maakte zijn zin niet af. Hoe gaat dat? vroeg hij rustiger. Je bedoelt met dode criminelen mensen die door justitie worden gezocht? Vledder knikte. Daar zal toch wel een procedure voor zijn? Zeker. Volgens mij zelfs een waterdichte procedure. Zie je, het bevolkingsregister van Amsterdam stuurt onze herkenningsdienst aan het hoofdbureau van politie dagelijks een computer van inwoners die of zijn overleden of naar elders zijn verhuisd. En dan? Die gegevens worden door onze info-eenheid aan het hoofdbureau administratief verwerkt. De oude adressen worden geschrapt en de nieuwe ingevoerd. Voor criminelen en voor vluchtigen die gestorven zijn... hebben politie en justitie gewoonlijk geen belangstelling meer. Zij worden uit het systeem gelicht. Fledder knikte begrijpend. En uh, als iemand buiten Amsterdam is overleden? Dan krijgen wij daarvan bericht via de CRI... Centrale Recherche-informatiedienst in Den Haag, die landelijk gegevens verzamelt en internationaal verbindingen heeft via Interpol. Fledder klemde zijn lippen op elkaar. Dode mensen, vroeg hij verbeter, komen dus niet in ons opsporingsregister voor. De kok schudde zijn hoofd. Nee, nee, die komen er niet in voor. Dat weet je zeker? Absoluut. Vooral wanneer ze al geruime tijd geleden zijn overleden. Het duurt uiteraard wel enkele dagen voor de wijzigingen in het opsporingsregister zijn aangebracht. Fledder slikte. Weet je wat dat betekent? Nou? Dat die Frederik Johannes van Fluitenberg, riep hij verbijsterd, helemaal niet gestorven is. Dat die nog leeft. De kok leek niet in het minst geschokt. Maar er is in Nederland, sprak hij gedragen, geen directie van een begraafplaats, die een lijk accepteert dat niet braaf, heel netjes en heel officieel is overleden. Flettersnoof. Ik zei het je toch, er klopt geen barst van. De kok ademde diep. Je hebt gelijk, sprak hij gelaten. Voorlopig klopt er weinig. Laten we het eens samenvatten. Ik krijg een bericht van overlijden, waarin staat vermeld dat Frederik van Fluitenberg drie dagen geleden stierf en vindt op Sint-Barbara een grafzerk, waarop in goud gebeiteld staat, dat diezelfde heer van Fluitenberg al drie jaar geleden het leven liet. En dat terwijl het opsporingsregister ons wil doen geloven dat de man nog steeds in leven is. Fledder reageerde niet. Zwijgend en met een strak gezicht reed hij vanaf de Sparendammerdijk naar de Tasmanstraat en van daar via de Van Diemenstraat en het Barendsplein naar de Westerdoksdijk. Aan de voet van het hoge havengebouw aan de De Ruiterkade draaide hij het parkeerterrein op en bracht de golf tot stilstand. Hij draaide zich half naar de kok. En? vroeg hij uitdagend. Mhm, wat? Vledder duimde over zijn schouder. Gaan we op Sint-Barbara? vroeg hij cynisch. Een graf openen om te zien wie er nu precies onder die donkerrode grafsteen ligt? De kok keek hem onbewogen aan. Waarom dat graf openen? Daar ligt Frederik Johannes van Fluitenberg. Daar ben je van overtuigd? De kok trok zijn wenkbrauwen samen. Wat doe je moeilijk, riep hij vrevelig. Op een officiële begraafplaats worden in geval van een natuurlijke dood alleen mensen begraven voor wie de ABS dat is de ambtenaar van de burgerlijke stand, een verlof tot begraven heeft afgegeven. Vledder grinnikte. En als Frederik Johannes van Fluitenberg geen natuurlijke dood is gestorven, maar gewelddadig om het leven kwam? De kok spreidde zijn beide handen. Dan hadden we nu geen problemen gekend. Waarom niet? De kok glimlachte. Dan was er na de gewelddadige dood, legde hij geduldig uit, door de recherche een onderzoek ingesteld en dan had de officier van justitie een verlof tot begraven gegeven. In dat geval waren wij al drie jaar geleden op de hoogte geweest van het droevig verscheiden van de heer van Fluitenberg en stond zijn signalering niet meer in het opsporingsregister. Vledder schudde zijn hoofd. Toch ben ik niet overtuigd, riep hij geëmotioneerd. Volgens mij blijven er genoeg twijfels over. Die fraaie grafsteen kan best een camouflage zijn. En ligt daar geen Frederik Johannes van Fluitenberg, maar iemand anders? En leeft Frederik Johannes van Fluitenberg nog ergens onbekommerd voort? Wat wil je dan? Opgraven! De grijze speurder zuchtte. Ik denk niet, sprak hij hoofdschuddend, dat de officier van justitie onmiddellijk bereid zal zijn om ons een bevel tot exhumatie te geven. Hij zweeg even. Een zoete glimlach dartelde om zijn lippen. Op basis van een grap, een macabere grap, Vledder gromde. Ik geloof niet meer in een grap. De kok keek zijn jonge collega geamuseerd aan. Wat dan? Vledder startte de motor. Ik geloof, sprak hij knorrig, dat we weer midden in de ellende zitten.